Met het, NOS het ziekenhuis dat Jongerschans in dus aannam eiste de man een inkomensgarantie en die kreeg hij ook. De kantonrechter bepaalde vorige, vorige maand dat het ziekenhuis hem tot eind 2017 elke maand ruim 6400 euro moet betalen. Ook kreeg hij ruim een kwart miljoen euro om schade aan zijn pensioen te compenseren. De ziekenhuisadviseur werd in 2009 ontslagen en kreeg toen ook al 180.000 euro mee. Het ziekenhuis overweegt in hoger beroep te gaan.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 Er zijn grote problemen omdat de A2 van Utrecht naar Den Bosch dit weekend dicht is. Daardoor staan er lange files op de omleidingsroutes, zoals op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen knopen Del en Gorkum 17 kilometer en ook op de A27 is daardoor extra druk van Utrecht naar Breda. Daar staat ook 10 kilometer tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Arnhem. En verkeer richting Breda kan beter via Rotterdam omrijden. Verder vielen op de A1 Amsterdam Amersfoort voor knap het Hoevenlaken 4 kilometer. De andere kant op richting Amsterdam 4 kilometer bij Muiden door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan.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 Ook aan het begin van dit uur weer lekkere muziek uit de jaren 70 bij CMM. Jorden Tavares en Heaven must be missing in Ainsel.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 de caña barro y agua marina y el caminero es un buen cubano que mató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 En dan liggen zo'n 165 motorboten en zeilboten schoon en glimmel erbij. Is goed volk. En de mensen zijn ook oprecht geïnteresseerd. En, en, uh, ja. en in welke, in welke, hoe danigheid ben jij daar? Uh, ik sta hier als jachtmakelaar op een Ja. Yeah. Uh, en dat, uh, dat uh, veel bezichtiging in ieder geval. Oké, okay, maar dat doe je niet ik alleen. Dat doe je niet alleen.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 Uh, oh, hey, spelletjes voor kinderen, glijbanen met zwembanen. Uh, erg leuk, erg gezellig en de sfeer is erg goed. Oké, okay, even, even een beetje kritische vraag, uh, waarom liggen er zoveel boten te kopen? Uh, uh, Heb jij daar een uh, uh, uh, verklaring voor? Ja, dat ligt er al jaren. Hè? Eh, eh, de AWB en Yard Focus organiseren dit. Eh, het zal altijd in, tegen eind augustus omdat dan ja, het seizoen bijna voorbij is. En de nieuwe eigenaar kan er nog, eh, als hij een boot gekocht heeft, eh, nog een maandje doorvaren met het schip. Dus het is eigenlijk een mooi moment om eh, het, het eigendom eh, te laten overgaan in andere handen. En ook tegen het einde van het seizoen liggen de prijzen altijd ietsje lager dan in het eh, begin van het seizoen. Dus eigenlijk is het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 Ja, je kan dus op jacht naar een boot, hè? Want, ja, op jacht naar een boot. Op ja, jacht zeker. naar een boot. Of je gaat gewoon de boot in. Dat, dat kan natuurlijk ook nog. Muziek bij CfM. Tenzij je een goede makelaar hebt, en dan ga je nou niet de boot nee, in. Nee, dat is waar. Een muziekje op de zaterdagmiddag Waar je vrolijk van wordt Je hoort de Blondie en de tijd is high Daarvoor trouwens, doe maar En is dit alles wat er is Jawel, Roy Alderman had het uh, meteen goed hè? Bij het begin van de plaats Je kan wel een raadje plaatje mee gaan doen, uh, Roy Maar hier staan de Zolek-race maar even vanavond <laughs> Ja, we zullen je aanmoedigen hoor Jawel, we staan aan hij, de hij, hij is wel nerveus, hè? hij is al wel nerveus voor die Solex race.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 Meet a really nice girl, have some really nice sex And she's gonna scream out the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 En je weet dat maar nooit. Wisselvallig hè? Zo, Wisselvallig. Zoals de kwalificatie ook verlopen is. Intermediates eronder en gaan met die banaan Zal ik even de uitslag geven? Ja, ja. is goed. Want uh, het was een tumultueuze kwalificatie met regen, droog, slippertijen en het had alles in zich. En gelijk de eerste ronde ging uh, Michael Schumacher er vanaf met een uh, band die er afliep. Dus die uh, meneer in de pits die kreeg nog wel even wat te horen. Maar ja, en op een gegeven moment hebben we ook de rode vlag gehad. Want de Soetil uh, ging op Eau Rouge, die bekende bocht. Was hij de controle over de auto kwijt en uh, daaraan, als gevolg daarvan uh, werd de code rood weer ingevoerd. Dus we hebben eigenlijk drie soorten kwalificaties gehad. Maar uiteindelijk, ja hoor...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 Blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard Nou durf jij de confrontatie aan? Ga dan morgen naar het uh, wapen van Sofort aan het Gasthuisplein natuurlijk.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 Terug naar de realiteit, want Zandvoort uh, en Garnalen is natuurlijk een marriage made in heaven. Oh, oh, eh? Mooi hè? Maar goed, in Nederland vertaald, het is een logische combinatie. Dus staat het tweede open Zandvoortse kampioenschap, Garnalen pellen weer voor de deur. Dit jaar wordt het na het grandioze succes van de eerste keer groots opgepakt door Café Oomsday in nauwe samenwerking met Strandpavillon Thalassa. In twee voorrondes kunnen maximaal 32 pellers zich plaatsen voor de finale. Direct na het kampioenschap van vorig jaar werden de koppen al bij elkaar gestoken om te komen tot een groter evenement. Huig Molenaar van het strandpaviljoen Talassa meldde zich direct aan om mee te doen met de organisatie. En dat heeft geresulteerd in twee voorronden in zijn strandpaviljoen. De finale zal net als vorig jaar plaatsvinden in café Oomstee. De twee voorronden worden gehouden op zaterdag 17 september en zaterdag 1 oktober vanaf 5 uur in strandpaviljoen Talassa. De 32 beste tellers plaatsen zich voor de finale die gepland staat voor zaterdag 29 oktober. Aanmelden kan tot maximaal 5 dagen worden bij de voorrondes en wel bij paviljoen Talassa, Café Oomstee of via de computer, namelijk via vrienden van Oomstee, hotmail.com. Vrienden van Oomstee. ...apenstaartjehotmail.com. En die gepelde garnalen... ...die gaan lekker gegeten worden natuurlijk. Zeker ja, neem ik aan. weten. Zeker weten. Ja, des, dat is heerlijk zeg. al wilt ja. u niet pellen... ...u bent desondanks van harte welkom. Van harte welkom. canalen pellen. Het gaat binnenkort weer beginnen. Schrijf je gewoon in daarvoor. Leuk, uh, leuk evenement hier in Sunforge. En ik heb zin in de zomer. Ja, ik zul die nog krijgen hier in Sunforge. Jij blijft ook maar optimistisch. He? Ja, we moeten het afwachten. In ieder geval is er wel zonnige muziek op komst... ...van uh, La Camisa Negra. Juanes.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 Tengo el alma yo por tu perdida cama y casi pierdo hasta mi cama cama cama cama baby, te digo con disimulo. simulo que tengo la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 U kunt ook een bijdrage aanvragen van maximaal 500 euro voor uw burendagactiviteit. www.burendag.nl De gemeente, uh, onze gemeente doet daar ook aan mee. Daar kunt u ook een subsidie aanvragen. En daar staat meer informatie over. De, uh, kunt u terugvinden op de website van de gemeente Zandvoort. Dus de vierde zaterdag in september namelijk de 24 e is het weer Nationale Burendag. Gewoon een buurtfeestje organiseren. Buurtfeestje organiseren. Gezellig. Een barbecue'tje. Een barbecue'tje in september. september. ja, Al dat